Het vliegtuig van Weling, dat eind augustus even gekaapt leek te zijn... kon geen contact leggen met Schiphol omdat het een radiostoring had... blijkt uit onderzoek van de Koninklijke marechaussee en de luchtvaartpolitie. Omdat de piloten geen contact hoefden te leggen met de luchtverkeersleiding... Hebben ze de, piloten, hebben ze de storing niet opgemerkt. De vreemde route die het toestel volgde bleek te maken te hebben met de vliegtuigbom... die die ochtend op Schiphol was gevonden... De luchthaven had piloten vanwege de drukte die daardoor was ontstaan gevraagd een paar extra rondjes te vliegen. Het OM concludeert uit de resultaten dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd. Het weer, vanavond toenemende bewolking, vannacht lichte regen. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 5 kilometer en langer. Opvallende files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knoopend Burgerveen in hoogmaden 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en het verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Ook aan de andere kant op die A4 loopt het vast richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Dorp en hoogmaden 6 kilometer. Daar is een rijstrook dicht voor hulpdiensten. Dan de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen de Afrit Soest en de Afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 15 Rotterdam richting Gorkum, Forstliedrecht Oosten 5. En op de 28 Utrecht richting Zwolle, tussen Soesterberg en Amersfoort 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 W. You you I to you? Think i give my love away? I That's not the kind of game I play.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 Like I know, one day you'll die. 'Cause even multicolored angels die. Why?